Zin in, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. Dat nu. Goedemorgen, Zandvoort. Oh, baby. I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 In een aanbieding of wat dan ook. <laughs> uh, dus je wilt eigenlijk gewoon <laughs> <Ja>. ophangen. <laughs> maar zei ze zei nee, nee, nee, blijf aan de telefoon. Want het is een totaal andere verrassing. Aha. Uh, dus, dus zo is het te gaan eigenlijk. Ik had bijna opgehangen. Bijna opgehangen. Ja. Uh, vertel eens, uh, ben jij dat ook zo ervaren? Zo ja, was ik, ik, ik, was, ik was inderdaad wel heel erg verrast door dat telefoontje. Want ik dacht ook van waar gaat dat over? Maar toen kwam al snel woorden <laughs> ja, dat het uh, met niemand verzand is uh, te maken had. En met, uh, met de supportgroepen. Uh,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 Er is ook heel vaak een soort overlap met uh, verslavingen. Want je gebruikt natuurlijk uh, dan uh, bijvoorbeeld verslavingen... Om, om je depressie een beetje te temmen. Ik heb zelf een, uh, een eetverslaving gehad. En dat deed ik echt om uh, een depressie uh, te temmen. Maar ook als ik, me, als ik me uitermate goed voelde... dan ging ik ook weer, uh, dan ging ik ook weer uh, eten. Ja, en eventjes, even op aanvulling wat, wat, wat Mick uh, en, en, en wat jij ook net zei... over die, uh, die groepen.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 Ja, je, je bent gewoon met z'n allen ben je, ben je bezig met die, met die problematiek. En ik moet zeggen, er wordt ook wel gelachen. Ja, Af, afgelopen donderdag ja. uh, hadden we zelfs toen we weggingen bij de depressiegroep... hadden we zoiets van, is dit wel een depressiegroep nu? Want we hebben <laughs> zo moeten lachen. Maar ja, we zaten toch in de, in de vibe van de, ja. uh, van de, van de, uh, van de prijs natuurlijk. Ja. Dus, ja. <laughs> maar dat die groep ook echt hout snijdt, is, hij is het levende bewijs.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 Eh, dat nee. ze niet altijd depressief hebben. Mensen zeggen, het valt wel mee, want ik, die zag ik bij de Albert in die ja, boodschappen. Ja, ja. En, ja. en die lachten toen nog, nou, die is niet zo depressief hoor. Nee, nee, nee, ja, uh, dat is natuurlijk ook iets, dat ja. mensen onbekend zijn met ja. uh, hoe dat is... en hoe ja. je dan misschien s'avonds alleen in je bed ligt en uh, naar het plafond staart. Ja, ja, ja absoluut, absoluut. absoluut.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 36 jaar, Mick. Hoe oud was ze dan toen ze een relatie met jou oké? Vier? Ik was uh, ik er vrijdag... cijfers, 30. Ik heb een vrijdag gezien, ze ziet hartstikke jong uit. Ja, joh. Nou, nou dan ja, draai je, hè. Van mooie complimenten te Nu worden we nieuwsgierig. Misschien moeten we volgende keer een vrouw Als ja, een vrouw, ben jij kent. Mario. Oh ja, ja dat ken ik haar, ja. ja. Wat leuk, ja. hoor. En uh, ik vind het... Nou hoorde ik het woord verslavingsacademie. Oh, herstelacademie. Ja. Verslavingsacademie is wat anders natuurlijk. Ja. ja. ja. Dan leer je gebruiken. Dan leer je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 Roy, ja. uh, jij bent Roy hè, want ik wij hebben ja, een gesproken. Roy, jij schreef op een gegeven moment ook in jouw column van, uh, nou, uh, op een uh, inspreker van mijn in raad. Van het is gewoon hard nodig dat wij uh, tegen dit soort overmatige geluid in actie komen. Uh, je mailde dat je zat te eten en dat er een of andere gek voorbij kwam, die zo nodig was laten zien hoeveel lawaai die produceert. Om dat soort jongens, mannen, ik denk in mindere mate, misschien vrouwen, ik heb geen idee, uh, hebben het over. En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 Ja, nou, ik ga er niet van uit. Zo arrogant ben ik ook, vind ik niet dat alle luisteraars mijn columns lezen. Uh, en ook nog precies weten te herinneren. Dus ik stel de vraag gewoon even vanuit het perspectief niet, Roy de columnist. Oké, um, oké. Okay, okay. ja, Jij woon, ik woon, het ook. Ja hoor, Jij ik woon, aan het, ook. Ik woon aan, ik ja. aan het Raadhuisplein. En uh, er zijn regelmatig mensen die uh, daar een motoren moeten uh, neerzetten. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar er zijn een heleboel mensen bij die dat denken dat het dan heel erg leuk is... om te zorgen dat het hele Raadhuisplein... Uh, iedereen op de trassen en uh, in de woningen weten dat zij hun motor daar hebben neergezet of we starten. Ja.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 Ja, die is bij een aantal motorrijders zoek en ook bij een aantal autorijders zoeken. Want het gekke is, is dat he, de jongens mogen, ze mogen geluid mogen produceren. En wij vinden het gek waarom auto's, of, auto's 70 dB mogen maken en motoren zelfs tot een 106 dB. Er is niemand die mij kan uitleggen waarom wij uh, daarvoor gekozen hebben.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 een andere manier. En daar willen we heel graag uh, met de gemeente over meedenken. Ja, ik zou zeggen, uh, laat u horen. En dan bedoel ik het niet in de verkeerde zin van het woord. <laughs> uh, nee, heel, nee, heel veel succes, uh, we ja. gaan uh, naar muziekje luisteren en dan gaan we naar onze volgende gast. Oké, okay, dankjewel, Roy. Bedankt. Bedankt. It started You know that I will Love you Make this sense. We're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 Allright. Dag. Doeg. I've been everywhere I'm going to, it's a sin. Sorry